Gok van je leven. Sabine fashion. Wat de hel! <laughs> wat leuk, wat leuk! Ik had het echt niet verwacht. Jij gaat wel op fijne Sabine. <laughs> Dit was de gok van je leven. Niets maar, een Jarno van der Wielen. En er is iemand blij geweest met een reis naar Las Vegas, baby. En dan hoop ik dat het een mooi einde heeft. Want ja, je moet meteen als je daar landt... al je prijzengeld inzetten op rood of op zwart. Dus het wordt een hele korte of een hele lange vakantie. Welkom bij de X Marathon trouwens. Met straks nog in de mix onder andere Ruben de Ronde... Oliver Heldens, James Ik ben de hele line-up check je via slam.nl. Maar eerst onze vaste prik... Onze rots in de branding tussen 1 en 2. Daar is die weer. Rehab. Begin met de track van Burak Jeter. Positive vibe. something about you that got my hand.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 Hello. En Ecstasy tijdens de vaste prik op je vrijdagmiddag Rehab. Tot twee uur in de mix. Met nu een track, dat waanzinnige album wat dit jaar uitkwam... vorig jaar inmiddels al van Rosalia. Waarbij ze een hele andere kant van zichzelf liet zien. Ze ging ineens de opera en de klassieke muziek in. En één track refereert aan die donkere techno-club in Berlijn. De populairste van de wereld, Bergheim. Maar het reflecteert ook naar de diepste en donkerste gedachtes... die ze ooit in de leven heeft gehad. De zelfreflectie op een relatie die helemaal verkeerd ging... Tot op het moment dat ze dacht van misschien moet ik er gewoon mee stoppen met het hele leven. Dus eigenlijk een referentie naar die donkere plekken in die populaire club. Maar ook zeker die donkere gedachtes. De nieuwste Rostalia. En Bergheim, maar dan in de remix van Lucas Fernandez. Hoor je nu in de mix van Reap, in de Slam mix marathon. And I got the pulse on freeze. I'm a she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 My machine. I've been all around via Slam.nl. Ik heb er nog één voor je. De populairste track voor komende week. De mixpaggen van Track of the Week is een remake gedaan door onze grote vriend YouGel. En niet van de minste plaat. Van Ultra Nate. Ach, dat is al zo goed. Free heeft een upgrade gekregen. Een 2026 versie van